Nitski met het NOS-journaal. Wereldwijd dreigen vertragingen en annuleringen in het vliegverkeer... omdat 6000 vliegtuigen van Airbus snel een software-update nodig hebben. De toestellen kunnen door een systeemfout plotseling hoogte verliezen. De meeste vliegtuigen kunnen op de grond vanuit de cockpit worden geüpdate... en zo'n 1000 toestellen moeten naar een werkplaats. Justitie onderneemt actie tegen een tweede webshop... die onbeperkt medicijnen verkocht zonder recept. De site slaappillen.net wordt in verband gebracht met tenminste één overlijden... na de levering van een namaakversie van een zware pijnstiller. Gekeken wordt of er een link is met andere sterfgevallen. Komende maand komen twee verdachten voor de rechter. In Amerika worden voorlopig geen asielbeslissingen meer genomen... als gevolg van de aanslag op twee leden van de Nationale Garde. Eerder gold het alleen voor Afghanen... omdat de verdachte van de aanslag uit Afghanistan komt... De Amerikaanse immigratiedienst zegt dat de asielbesluiten zijn stopgezet... tot elke vreemdeling grondig wordt gescreend. Op straat in Meppel is gisteren aan het einde van de middag een man van 26 doodgeschoten. Het slachtoffer kwam uit Raalte in Overijssel. Over een motief is nog niets bekend en ook zijn er nog geen verdachten opgepakt. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev vannacht aangevallen met raketten en drones. Volgens de Oekraïners vielen er één dode en elf gewonden... Op een aantal plaatsen in de hoofdstad is brand uitgebroken. Onder meer in een appartementencomplex. En inbrekers hebben bij een Franse slakkenkwekerij... voor zo'n 90.000 euro aan slakken meegenomen. Ze vernielden de omheining- en bewegingssensoren... en gingen er vandoor met 450 kilo slakken. Voor de kweker is het een zware klap... omdat die in de feestdagen meer dan de helft van zijn jaaromzet binnenhaalt. Het weer, vanochtend veel bewolking, in het noordwesten wat regen...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 Remember?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 Can't go on.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 Que pasan tomando mi mojito imaginando de dónde vengo después del viaje y que abrazo mi amada, ruevas el mar, mi corazón escondido siempre. Es... Me pierdo el sonido de mar, me devuelve a casa, no soy de mi meer